Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De regeringspartij de ChristenUnie dat Nederland geen militairen meer moet sturen naar NAVO-bondgenoot Turkije als het land daarom vraagt. In 2013 stuurde Nederland nog Patriot-raketten om Turkije te beschermen tegen aanvallen uit Syrië. Maar ChristenUnie-leider Segers zegt in de Telegraaf dat hij zich niet geroepen voelt om Turkije te helpen omdat het land zich nu als agressor gedraagt. De fusie tussen ThyssenKrupp in Duitsland en Tata Stiel in IJmuiden is rond. Dat heeft ThyssenKrupp bekendgemaakt. Gisterochtend stemde de ondernemingsraad van Tata Stiel in met de fusie, ondanks het banenverlies. Er zullen in IJmuiden 400 banen verdwijnen via natuurlijk verloop. De mededingingsautoriteiten moeten nog akkoord gaan met de fusie van Tata Stiel en ThyssenKrupp. Waterleidingbedrijven vragen mensen om deze dagen beter op hun watergebruik te letten. Vitens levert momenteel een miljard liter water per dag, dat is een record. Vooral op piekmomenten, ochtends tot 9 uur en s avonds tot 10 uur, hoopt Vitens dat mensen water gaan besparen. PWN in Noord-Holland vraagt inwoners om niet meer de tuin te sproeien of in bad te gaan. Voor boeren geldt overal al een sproeiverbod. In Den Haag wordt vandaag Veteranendag gehouden. Zo'n 4000 militairen en oud-militairen doen mee aan het defilé door de binnenstad... met muziekkorpsen, militaire voertuigen en paarden. Dat is vanaf één uur live te zien bij de NOS. De oudste veteraan van Nederland moet verstek laten gaan. De 105-jarige André Dupont werd kort voor Veteranendag ziek. Scheidsrechter Björn Kuipers gaat op het WK de achtste finale tussen Spanje en Rusland fluiten. Die wedstrijd is morgenmiddag om vier uur Nederlandse tijd in Moskou. Voor Kuipers wordt het zijn derde wedstrijd op het WK. Het weer, het wordt een stralende dag met nauwelijks bewolking. Aan zee wordt het ongeveer 26 graden, in het zuiden 30. Ook morgen en komende week volop zomerweer met lokaal tropische temperaturen. Wel neemt in de loop van de week de kans op een onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Yeah. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Fucking bizar. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig. Alles komt samen op dit moment, echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. What a beautiful morning! Turn on the radio, and let's have some music. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, schijnt. Mens wat kijk hier weer gezellig. Een nou, beetje lachen, doet geen pijn. Zeker nee, niet. doet geen pijn als je een beetje lacht. Sommige mensen hebben er altijd wel een beetje problemen mee. Maar ja, de start van zo'n zonnige morgen. Oh, wat heerlijk. Heerlijk gewoon. Nou, welkom bij Toebak Leeft. Het is, weer een, uh, ja, het is weer een mooie zaterdag zeg. Oh man. Ja. Oh. En uh, ja, alleen het windje, dat is een beetje jammer. Ja, wat is er mee dan? Nou, die is gewoon... Uh... Is, is er echt een hard windje dan? Het is fucking bizar. Het is, oh. fuck... <laughs> het is fucking bizar gewoon. Ja. Zeg het, ik heb er vanochtend nog even aangezet natuurlijk. Ah, ja. ja, het droog ah. hè. Ah, het is oh, wel droog. Oh, oh. Maar ik hoor wel, op een of andere manier, dat het een beetje slecht is. Het is een beetje slecht voor het milieu om zeg maar te, te sproeien. Ze ja, ja, dus zeggen eh. ook vanuit, nou, probeer als je gaat plassen niet te vaak.. Door te trekken of even één kopje water erachteraan. En niet gelijk zoveel liter. Ja, maar er was ook alweer een kreet voor. Als je geplaste blaadje het staan en als de grote, uh, grote voorwerp is, dan, dan wel. spoel je door, geloof ik. Ja. Hey, ik ben oh, je vanochtend... kan natuurlijk ook, ook je, was, uh, uh, je, je, je, je waswater opvangen als jij uh, gaat douchen of zo. Dus je er yeah? gewoon een emmertje in de zet, dan kan je je gebruiken ook om door te spoelen. Oké, even nog wel even een bad genomen. Dat is wel een soort. Het moet wel schoon zijn als je ons een radioprogramma begint. Ja, want stel je dat... voor dat het geurradio is. Wow. Oh, zeker. Uh, ja, en verder uh, advies om zeg maar een. Een regenton in de tuin te zetten. Ik heb het nog steeds niet gedaan. Een okay. regenton in de tuin. En daar kan je dan je planten mee water geven. En ook even een tip. Je moet je plant niet elke dag water geven. En ook niet overdag. hoeft helemaal niet. Je kan best wel even een beetje geel laten worden. Een dag of twee even zonder water. Ja. Want dan gaan ze namelijk op zoek. Er zijn net, net de asielzoekers, zeg maar. Dan gaan ze gewoon op zoek naar, naar waar wa het buiten is. Naar water. Naar water. En naar dat, het... uh, dat moeten ze leren. Het zijn ja. net kinderen, zeg maar. Nou, ik doe het inderdaad ook. Ik heb woensdag voor het laatst gedaan. Ik ga het vanavond denk ik even doen. Ja, en ook niet overdag, want overdag kunnen dan de bladeren, de, de, de, ja, de bladeren verbranden. En dan krijg je een soort water eroverheen. Maar ja, dat is geen niet water zijn in het plaatsen gedaan. Oh. Oké, okay, laatste dus, uh, nieuws. Ja, laatste nieuws. laatste nieuws. Nee, maar, maar, maar het is wel zo van, uh, doe het gedoseerd. Yeah. En ga niet inderdaad die sproeien gelijk uh, een uur aan laten staan. Dat is ook eigenlijk onzin. Maar nee. doe het gewoon als het al s'avonds is en uh, de zon is echt weg uit je tijden een tijdje. En is het al een beetje afgekotten, dan uh, heb je het beste effect. Ja. Yeah. Nou, het zou mooi zijn. Uh, verder, ja nou ja, leuke muziek vandaag natuurlijk. En weer een stukje geschiedenisje ja, aan te komen. Ja zeker, zeker. Zandvoortse berichten. En eerst natuurlijk maar eens even vrolijke muziek. Oh, Love Like Waves. Hier aan de, de, de, de noem je dat? De strandkant van Nederland. Waterkant, waterkant van Nederland. Ja, ik denk al, dat was de kreten weer. Friendly Fire, Laten we zingen. Love Like Waves. Met de swimmingpool hebben ze ook ooit een plaat gehad. Ze hebben ook wel stevige werk gemaakt. Dit is lekker toegankelijk. Ja, dit zou zo bij ze kunnen worden. Ja, ze hebben ooit heel veel gedoet in de Kensington. En ja, die is voor het grote geld gegaan. Dat is gelukt. En zij blijven een beetje achter. Nou, ik waardeer ze enorm. En Kensington, ik gewoon niet meer horen met die ontzettende vreselijke stem vormen. En dat galmpje erachter. Ik ken het gegeven nu wel. Ik denk is iets wat anders, zou ik zeggen. Goed, het is de zaterdagmorgen en dit was de nieuwe single Love Like Waves hier in de zaterdagmorgen. Ja, en de vraag is... Ik ga ook niet zeggen dat hier nu vannacht uh, het hele vraagstuk is opgelost, maar we hebben al een grote stap gezet. Ja, precies. In Brussel zijn ze aan het praten geweest op de EO... EO? EO? EO? Ja, de EO? EO, EO? Ja, EO heeft je daar gepraat. Nee. Zouden we zouden alles regelen. Ja. Hé, hey, oh, uh, EU-top hey, is daar geweest in Brussel. En ze, ja, het emigranten De, de, de, emigrant, de vraagstuk natuurlijk, natuurlijk, hoe gaan we daar gods mee om? Nou, ze hebben het opgelost. Drie hoofdstukken. Mensen moeten meer tegenwoordig gehouden. Ze dus moeten eigenlijk in de regio worden opgevangen. In uh, soort centra's, geen winkelcentrums. Die hebben we natuurlijk niet meer bijna. En daar moeten ze dan gescheiden worden. En, dat moet dan, uh, zeg maar, ter plaatse worden gedaan. En dan moet er ingeschat worden van, hé, hey, dit is een economische vluchteling. Die mag gewoon weer terug naar zijn eigen land. Dat gaat het ook heel makkelijk gelukkig ook. Mensen gaan ook automatisch gewoon terug ook. Weet je wel? Het is dus gewoon, de, je koopt een staatslot, je hebt verloren en dan denk je, jammer dan ga ik weer terug. Dat doen zij ook natuurlijk. Ze gaan verder niks anders proberen. En dat zijn ook geen gevangenissen. Dat is gewoon allemaal open. Dat loopt zo'n beetje los en heen en weer. Dus, en dat moet dan daar zeg maar gefilterd worden. En uiteindelijk dan de mensen die we echt willen, denken we, oh dat is een aanwinst voor de maatschappij. Die mogen op deze kant opkomen. Dat is de oplossing. Nou, ja, nooit eerder gehoord. Echt wat een goede oplossing. <lacht> zeg wat goed. Het ja, wiel. Goed. Het wiel wordt weer uitgevonden. Dat had ik wel een beetje het idee. Ja. Ja, ja, het is wel mooi dat we met z'n allen even bij elkaar zijn gekomen. En dat ze ieder geval wel een beetje op één lijn zijn gekomen. Want ja. sommigen waren echt een beetje van, zich af, van de afzicht afschuiven. Ik gewoon, zo. Wat ik ja, jullie niet, doen het maar. Jullie. Wat, wat ik gewoon niet begrijp is dat nee? we beginnen pas om acht uur s'avonds aan zo'n vergadering. En dan gaan ze tot vijf uur door. Ik denk, waarom? Ja, zijn ze, nou, dan zijn ze wat minder scherp. En dan zeggen ze sneller ja. Oh, dat is het. Maar oh, dan komen, okay. ze, komen ze er later wel weer op terug. Dan, dus, dan lezen ze de stukken naar. Heb, heb, ik, dat echt, ja, heb ik dat toegezegd? Wacht dan even hoor. Kan je kan je er even over ik heb de er geen herinnering aan, zegt ze dan nee, gelijk. <laughs> nou, dan kunnen ze dus daar achter schuilen. <laughs> nee, ik had wel zoiets van, uh, gisteren bij uh, Eva Jinnik... Uh, ja die loopt op haar eigen, uh, laatste dagen door want binnenkort gaat ze werpen uh, eh. vond er al zo dik geworden is ze nou echt zo dik dat zag er goed uit ja, ja want ze is zwanger natuurlijk ze wordt straks ja. vervangen door iemand anders maar goed daar zat een man aan tafel ik dacht van wie is die man Inbar. ja wie is die man nee dat is uh, Timmermans weet je wel die uh, met Tim, ja. je, je, ja, ja, je met Timmermans je kent. Ja, van, uh, ja, ja. Heet... Frans. Ja, Frans Timmermans. Ja, u weet dat ze van die uh, Susov maskertjes... Uh... Nee, daar beginnen we nu niet over. ook oh, MH17. Maar goed, die uh, schoof eraan. En die heeft het even uitgelegd hoe het zat. En hij werd bijna geëmotioneerd. Je zag die, die ogen rood worden toen hij had over die kinderen die in die kampen blijven rondhangen. Wat die allemaal mee hebben gemaakt. Die zegt echt de, be de bevlogenheid bij hem. Dat ging ik wel mooi. En uh, hij gelooft wel in dat plan. Maar hij moet het ook nog zien. Ja, dus, ja, het dat is, is afschuwelijk uh, gewoon. Het is afschuwelijk gewoon als je vlucht en dan uh, op zoek gaat naar een plek uh, waar, waar ze je graag willen hebben. Nergens willen ze je hebben. Want ja, dan, dan zien ze als een uit. Een bedreiging gewoon, als een bedreiging voor jou. Uh, een bloedzuigertje. Liefde. Ja, als bloedzuigertje zien ze hier. Ja. Weet je wel? Dat je natuurlijk in Amerika al. Nou goed. Reeds, uh, nog, al, zijn er nog leuke dingen die je uh, kunnen melden? Nou ja, delen? Over, over jongeren die dan inderdaad uh, het geluk zoeken. Dat was ja. een Franse tiener. En die, uh, die woonde in uh, Canada. En die ging lekker even een stukje rennen. En toen bleek dat ze, zonder dat ze het wist, de grens met de Verenigde Staten overrende. En dan werd ze door de grenspolitie vastgehouden. Oh? En omdat ze geen juiste papieren bij zich had, arresteerde nee. de grenswachter haar. Tuurlijk. En ze werd met een gevangenentransport naar een detentiecentrum gebracht. Oh, dat is hier. Lekker. 200 kilometer verderop in de He? staat Washington. Ze kon daar haar moeder pas waarschuwen. Yeah. En de moeder bracht papieren van de dochter mee. We kregen te horen dat die eerst door de Canadese autoriteiten moesten worden goedgekeurd. Yeah. En uiteindelijk duurde het gewoon twee weken voordat de jonge Française weer naar Canada terug mocht. Maar wacht, is daar, is daar, oh, daar is geen muur natuurlijk. Nee, er nee, zijn geen muur dus, uh, vergeten. tussen dus Canada en de Verenigde Staten. Maar ik had het idee van, ja, Canada. Dat is, geen, dat is een, een zelfstandig land. Ja? Maar de, ik, ik had het idee dat de Canadezen en de Verenigde en, en, en, de, en de Amerikanen prima met elkaar door één deur konden. Maar de, hey, wat, wat gek is, dus dan lopen ze helemaal over die grens heen. En dan wordt het Nou ja, het is echt te En Dan ben je gewoon twee weken kwijt. En dan denk je denkt van: je kan ook eens zeggen. Hé, hey, niet doen hè? slap on the wrist. En ja. pst, terug. Ja. Dan gaan ze gelijk alles op dit doen. Wat denk je dat het kost allemaal? Ja, dat vroeg ik me net. Daar komt die schadeclaim natuurlijk van, hè? Want zij heeft twee weken vrij moeten nemen gewoon. Ja. Ja, ja misschien... Misschien was hè. er gewoon een weekend gewoon... of een één weekje daar op vakantie met de moeder mee. Ja. Nou, ik denk, de gat van die moeder zit natuurlijk met de zus... dat we de oude hoeren. Dus en het hardlopen... hoor. het hardlopen heeft nog wel een donker, donkerse kant. het nou, blijkbaar. Dat is wel een blijkbaar. negatief kantje. Blijkbaar. Kijk uit welk kant je oplopen, zeg maar. Nou, dat vind ik ja. wel verschrikkelijk. Ja, ik heb ook wel eens de mensen gehoord... die waren in, in, ergens in Limburg, ook aan het hardlopen. Geen gegeven moment ook in België. Dus, hoe kom ik hier nou terecht? Geen idee. Die ja. waren op uh, vakantie, ja. Dan had je nog geen... Uh, geen, noem je dat? Uh, GSM-toestanden, weet je wel. Moest je het echter met kaarten nog terughalen. Goed, is het is de zaterdagmorgen is tijd voor de gitaalvlag maar weer eens. Ik denk, ik moet maar weer eens wat wild op de radio. Death Sarah. Ja, lekker dan nou ook weer zaterdagmorgen, hè. Zo heet hij. is eigenlijk wat ik het allerergste vind. En dit is echt niet normaal. Ik heb geen een woord. Ik heb geen woord voor. is in goede handen met Wilco, Jolande en Marcus. Toebak leeft, toebak leeft al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. One, two, three, four. For. It's like a special song can move my mood along But I cannot say you'll hear through my guitar She told me at the baseline And everything will be alright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 From me, oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody. The waves bring clarity running through me. You can't take this away from me. Uh-uh. The way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Ik denk dat het een van me Oh, the way I hear the melody. The ways bring clarity. Running it through me, it's yeah, running it through me. Yo, I wear notes like coats, blues like dudes. Wolf in the rhythm, soul that glues. The bounce on my bones, jazz in my spine. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life. Best, We hallo, dance, hallo. do me a chance. Hands niet. A hands is. Maak gewoon leuke muziek, maar je hoeft niet aan het laatste toch even te laten horen dat je aan uh, kan rap, hoeft helemaal niet. zeg. Tom Misch, trouwens nog maar uh, 23 jaar oud, hè, Echt die jonge gast gewoon nog maakt van die lekkere, relaxed de lounge-muziek, oh, Lekker om bij het strand uh, te draaien, zo is er. trouwens nog Dead Sarah. Ja. What the fuck? Weet je wel. Dead Sarah. Oh. Welke Sarah? Nou, die uit het, uh, haar naam was Sarah. Oh, mijn krijgen? god, hou over, op over dat <laughs> boek. Echt, soms vergeet ik dat soort dingen. In één keer denk ik, oh ja, oh, dat, wel dat, zielig, kind, wel dat kind zielig. in het opslaghok. Nou, dat opslaghok, dat muurt echt, dat, dat kan je echt niet doen nou, naar huis, hoor. Daar kan je niks meer mee. Echt. Of gewoon Van Maar goed, heb je als je kinderen hebt. Dan kan je dat veel meer inleven ook. Hè. Uh, haar naam was Sarah. joch wordt opgesloten in, een, in het hok. Voor een eigen best Want de Duitsers komen. En uiteindelijk ja, komt haar zus niet meer, of zijn zus komt niet meer terug. En het jongetje is te klein om zelf uit het hok te komen. Dus gaat daar dood. Ja, nee. ze Was op slot. Zat, op, sl ja, zat op slot. Ja, zat op slot. sleutel bij zich. Ja, natuurlijk. Zo stilig. Ja, precies. Deer Jerk goede bedoelingen worden opgesloten. Dat is ook in Amerika het geval, hoor. met die kinderen, voor goede bedoelingen. Ja. Met name die hersenen groeien sneller, waardoor ze sneller volwassener worden... en waardoor ze meer ervaringen opdoen. En dat schijnt helemaal niet slecht te zijn. Dat is een onderzoek uh, naar geweest. Goed, het is nou ja. dus later morgen. En, uh, over bij... Amerika, dat ja? je over die kinderen die zijn sneller. Ja, sorry. Ja, goeiemorgen. Ja? Ja, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Okay, gaat ja. zitten, ja. Maar uh, dat is een beetje uh, over Amerika ook. Want het, het schijnt dus dat in de Ikea, in Indiana, in Amerika... Ja? waren werden de mensen opges opgeschrokken of opgeschrikt... ...door een kind dat een pistool liet afgaan. Ah, nee. Wat was het nou? Er, waarschijnlijk had een man, die was gewoon ergens gaan zitten... ...en die was toen weer verder gaan. Toen was de pistool uit zijn broek gevallen, of op de, op de stoel. Het oh. ook was het dat je portemonnee... Uh, ja, dat valt zo op de grond. Of dat ja, dat je gewoon in de bank ligt, weet je wel. Ja. ja, maar dat kan wel eens gebeuren. Ja? Maar ja, het kind heeft dat pistool gevonden... en. Ja. Nou, die, die heeft gewoon van hé, hey, wat leuk en even uh, schieten en zo. En toen is inderdaad schieten. een kogel uitgekomen. Oh. Maar gelukkig niemand geraakt. Oké, okay, nou. Maar uh, ja, er worden wel getuigen gevraagd, et cetera. Maar de autoriteiten zullen verklaringen en informatie doorgeven aan de yeah. lokale officier van justitie. Maar ja, we, we, krijgt die man dan een aanklacht? Want uh, waarschijnlijk is het pistool. die uh, zit een serienummer op. Ze dus kunnen misschien achterhalen of er een vergunning voor was. En zo ja, wie was dat? En hoe durf jij je pistool te. Uit je broekprongen te ja. laten vallen. Het, oh. do Het doet me bedenken aan één kreet. From my cold, dead hand. Op dat moment mag je je pistool loslaten en niet eerder. Ben je gek geworden? Ja. Echt. Deze man draait zich om in zijn graf. Was Charles Heston? Ja, die was voor de uh, NRA, was hij echt een fanatieke oh voorstander. Oh my cold dead hands. Oh my cold dead hands. Uh. We have one of those days ja, where just AR break? Nee, What? nee, even niet. Dus even maar ja, wat dat betreft zullen ook een heleboel afstandsbedieningen voor de televisie yeah. uiteindelijk, from my cold dead hands, eindelijk losgelaten worden. Ja, dat denk ik <laughs> ook wel, ja. Ik zie ze wel onderuit gezakt met die, de t-shirt net een beetje te hoog dat je de hele grote bult ziet eronder. Ja, ja, ja. En helemaal onderuit gezakt. En dan zo de afstand met net buiten bereik. Ligt hij die, ligt die daar. Is hij dood? rick eens? Oh nee! Hij leeft nog. Ach, jezus zeg. Het kratje was wel leeg, zag hij. Oh, nou, ja, ja. Het schijnt er wel te gaan gebeuren. En er is ergens een of andere land een Max Verstappen... Uh, een village gerealiseerd. Daar komen, wat was het ook weer, 5100 mensen bij elkaar. En daar kunnen ze echt drinken. Daar kunnen ze, uh, op grote schermen kunnen ze het volgen. Nou, er is echt van alles te doen. En allemaal van die uh, vet uh, jacks. He? Van die grote lichtstoelenbanken. Ja. Zakken. Ja. Waar die gasten in kunnen Daar gebeurt het hangen. allemaal. Oh, nou, ja. Goed, na deze plaat de Zandvoortse berichten. En uh, onder andere ook nog even de Hollandse Oh, nou dat is het uur. Sorry, ik has het door elkaar. Ja. Eerst dus maar even nog lekker muziek. Young In my dat niet echt in een hoekje te plaats valt. Young Fathers. Er zit wat rap in. Het is een beetje alternatief. Het is wat duister. Oh, ja, ik kan het ben wel ben. waarderen dit soort dingen. Zandvoortse berichten. Ja, yeah, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat speelt er allemaal? Onder andere dat vorige week was natuurlijk Curinair Zandvoort. Het was weer zaterdagavond. Was, was het een beetje slecht, een beetje koud. Kwamen niet heel veel mensen op. Zaterdag was het redelijk. En zondag zelfs iets warmer. Het is toch een succesvolle tiende editie geworden van de Curinair Zandvoort. Ja. En, uh, het is echt gevarieerd. En uh, kaasvondu bij de kaashoek. En kippenhapjes bij de drie aapjes. En schar scharretjes bij de meerpaal. En oesters bij talassen. Er was genoeg uh, aanbieding. Het was heerlijk. Ik heb ook heerlijk gegeten. Maar ik was op vrijdag gewoon. Ja, ja, ja, vertel het wel. Ja, dat het ja. aardig was. Verder was er even een uh, alarmpje. Wat de fuck? Is, is er een... En is, is er een prijsgeval in deze straat? Wel, Gustaan was te zien. Echt waar? Ja, je liep in, in de straat ergens bij de wapen van Petre, Wapen van wapen. Zandvoort was je gezien. Toen dachten ze van, hé, is er iets met geld? Maar die, die kwam ook daar de... culinair gewoon. Die kwam gewoon ook op bezoek. Die kan zich nergens meer vertonen natuurlijk. Want die denkt elke keer van, what the fuck? Weet je wel, en mensen denken dat ik, dat ik geld kon brengen. Dat is niet waar. En verder waren er nog een aantal mensen die vieren ook een verjaardag met de culinair Zandvoort... En verder waren het ook wel wat kanttekeningen. Sommige mensen vonden het een beetje te duur geworden. En die hadden gezegd als... ja, het is toch een soort promotie van Zandvoort. En dan gaan ze nog extra hoge prijzen vragen. Het is niet de bedoeling dat ze hier echt heel veel geld gaan verdienen. Het is toch een soort promotiepraatje voor hun eigen toko. Ja. Dus nou ja, daar waren ja, maar... ze wel een beetje negatief over. Dus hadden ze het, de prijs moet gewoon laag blijven. Want het is gewoon een reclame stunt. Ja, maar ze hadden inderdaad volgens mij iets van maximum van de, de, de gerechten mocht niet boven de zes uitkomen. Of nee, nou ja, daar waren wat vraagtekens bij. Dat, had, uh, dat moet anders. Maar goed, misschien nemen ze dat mee voor volgend jaar voor de elfde editie van culinair Zandvoort. Ja, het we maar mee? doorgaan. Nou ja, het is vandaag, let op dames en heren, want uh, het wordt wel 28 graden. Maar ze gaan werken aan het spoor tussen Zandvoort en Haarlem. Wat een goed idee. En dus rijden er minstens tot half zes geen treinen vanaf station Haarlem. Dus als je wel met het OV wil komen, kan je de bus nemen, of de bus die de trein naar regelt. Ja? En aansluiten dus bij de file die verwacht wordt. Maar ja, het is zaterdag, het scheelt misschien wel. Maar volgens Rail kan met een meest optimistische inschatting de reis op, tijd oplopen van een extra kwartier tot een half uur. Oh, dus we okay. met de fiets. Nou, dat is ook wel lekker met de fiets te gaan, maar het ja. waait wel hard, hè. Oh. Het waait wel hard. Nou, ja, echt waar. Ja. Ah, ja, rijbeschut ook. hè? Huh? De zedig rijbeschut. Toch? Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, ja het, is, het is wel maf dat ze op dit tijdstip aan de trein gaan werken. Andere ja. Loco, loco. Loco, denk ik. Echt een beetje loco, loco. Is niet echt goed bekeken Ja, goed. maar ja, je weet niet wat er weer is. Ze doen het expres in, op de zaterdag in het weekend. Ja. Heb je natuurlijk geen spits. en nee. We hadden natuurlijk van de week ook alweer dat de gewone openbaar vervoer weer uh, staakte. Hè? Dat uh, spreekvervoer Ja. Dat is toch ook wel uh, lastig, hoor. Daar hadden wij ook wel een beetje mee te maken, ja. Wij, onze cliënten kwamen ook met de bus. Ja. Goed, uh, twee fietsers weer in botsing woensdagavond uh, om uh, half elf... Uh, bij de dokter uh, uh, uh, uh, Grekkenstraat. Ja. Grekkenstraat, ja, het ook. Ja, ja zie je vlakbij gewoon. Echt, de, de een reed tegen de andere aan. dus echt van de... Hoi, oh, kijk uit! En jawel! Bovenop elkaar. En de ene was wel zwaar gewond. Die moest echt met de ambulance worden afgevoerd. En de andere die kon na korte behandeling gewoon weer uh, verder fietsen. Hoi, later. Dus uh, ja, ja, dit gebeurt hier vaak in Zandvoort. Dus uh, het is wel leuk om op uh, de fiets te komen. Maar uh, zet een helm op, zou zeg, ik zeggen. Ja, vind ik wel een goed idee. Ja. Uh, komende woensdag is er van drie tot vier een extra overlastspreekuur... voor buurtbemiddeling. Uh, in aanwezigheid van burgemeester Niek Meijer. En tijdens het overlastspreekuur is tevens de ondertekening... van het vernieuwde convenant Buurtbemiddeling 2018 tot 2021. En uh, sinds 2009 is die Buurtbemiddeling al uh, gestart. En dat is uh, een activiteit van de politie, Woonstichting De Kei... Buurtbemiddeling Meerwaarde en de gemeente Zandvoort. En het is dus een laagdrempelige manier om conflicten... Pestrijden, overlast en andere ergernissen aan te pakken. Oké, okay, leuk. Dus uh, nou ja, als je dus dat wil, uh, uh, kan je langskomen. Maar de buurtmiddeling zelf is op werkdagen... telefonisch beschikbaar tussen 9 en 2. En uh, er is nog een telefoonlijn 023 569 8883. Ik zal dit uh, artikel even dus op onze Facebookpagina zetten. Ja, goed idee. Lijkt. Ja, ik zie, er zit een leuke foto bij, bij het bericht... Twee van die toch wel uit de plinke, uit de potengewassen... hoe noem je dat? Uit de kluiten. Uit de kluiten ja, uit de gewassen de kluiten. mannen... die er even naar elkaar staan te wijzen... Met zo'n geruite overhemd die echt denken van... Uh, Hoi, kan, je die muziek, zachter, ja? kan die muziek wat zachter, man? Idiot. Ja, vind niet mooi dan. Nee, ik hou meer van de country, jou ook meer gewoon. Van Dolly Parton. Dat is mijn vrouw ook al wel gek van. Dus die muziek van jou moet gewoon even lekker uit, jongen. Nee, doe ik niet. Vorige keer moest ik heel lang naar jouw Dolly Parton luisteren. Dus ik zit nu gewoon even helemaal in het zware huis. Dus je bent het dan met je tering. En hey, jouw Dolly Parton. En daar is, uh... woon je dan naast. Nou, stel... Sterkte. Maar goed, er is nu uh, bemiddeling. Ja, ja, het is natuurlijk nu, dames en heren, let alsjeblieft op. Het is ja? mooi weer, warm weer. En er zitten mensen s'avonds laat tot, uh, tot laat in de tuin te drinken en te giechelen en te doen. En uh, ja, dan hebben we andere buren die moeten misschien vroeg op. Ja. Dus hou een beetje rekening met elkaar. Ik heb van die gele vrienden. Gele? Van die gele vrienden heb ik. Nee, niet met niet zo'n witte kraag. Nee, gele vrienden die prop ik in mijn oor. Dat scheelt echt aanmerkelijk. Oh, <laughs> Bizarre. Een zin van de Lekkere Beach, Techno. nog oh, een beetje alternatief. Let's Eat Grandma. Wat? Ik hoor het gewoon echt twee hele lieve vrouwen zingen. En die hebben dan als groepsnaam Let's Eat Grandma. Oh, dat is toch wel een aardige klus. Dat ik ook niet echt het favoriete hapje. Maar ja, als je echt op een onbewoond eiland zit... en je denkt van, uh, die gooien we zeg maar overboord voor de wolven. Dan is dat wel echt een puntje, denk ik. Dan zou je ja, grandma misschien wel... Uh, tot je nemen. Nee. Gosh, ik ben je mee bezig. Nou, het is uh, toebakleef. Het is uh, 20 minuten voor negen. Het is zonnig zandvoort. Mocht je deze kant op willen komen. Want het is, is het niet British weekend? Want ik zie de vlaggen hangen. Uh, ik had zo niet dat het British weekend was. Ik zag de vlag al op het... Uh, op de rotonde hangen. Ik denk, hé, hey, ik heb er niks van in de krant gelezen, in de Zandvoortskrant, ja, maar het kan als een vooraankondiging zijn dat het volgende week is. Ja, dat dus zegt, ik bezoek ook het British Race Festival op circuit Zandvoort. Ik had het idee ja? dat, het, uh, dat het volgende week was, maar ik kijk toch okay. heel eventjes bij de evenementen. Is dat wel volgens... Nee, 6 uh... tot 8 juli, volgende week. Oh, oké, okay. dus uh, volgens ja. protocol mag je eerder gehezen worden, de vlag. Ja, maar er komt wel een uh, zomerfestival dit weekend, hè? Ja. Het gratis muziekfestival in het Zandvoort. En een blootgewoon beachparty. Oh. oh, je gaat die door bij uh, de 30e de... strandpaviljoen Adam en Eva. Ah, daar kan je uit de kleren kan je echt uh, kan je flink dansen zeg maar. Blootgewoon beachparty. Bloot, beach party. bloot uh, Met nou. is een dat... beachparty. Wacht, ik start hem weer even. Ja, man, zou die oh. bij jou die maakt flinke slagen, zeg. Okay, die, die, die, die, die, die hangt, wat hangt die hangt, hangt zwaar? De die zwaar, is <lacht> zeg maar. Wat Doe je, zeg. Ik ga het even, even opzoeken die blootgewoon beachparty, yeah, want dat is voor mij wel helemaal nieuw, hoor. Ja, ik ken het ook. Nee, je hebt het vorige week. Heb je er wel over gehad? Ja? Dan oh, dus, oh dat moet ik even uh, onthouden. Dus ik ben het hele jaar al aan het trainen om me daar te kunnen vertonen, zeg maar. Ja, ik ben ook al heel erg aan het lijnen, maar of het uh, lukt, 30 juni. Ja, dat is wel, uh, dat is vandaag. Oh. Dat gaat niet meer lukken dan. Oh, nee. Ja. nee te laat. Oh, oh. De, de tickets zijn ook uitverkocht, zie Oké, okay, je wordt, je, wordt ja, je kan er dus niet meer heen, maar misschien kan je er wel langslopen ja? tijdens een heerlijke strandwandeling. En dan ja, kan je misschien een verrekijkertje meenemen. Je, je, je mag toch ook helemaal niks meenemen. Want je moet ook helemaal bloot zijn, toch? Dus je ja, kan hoe nemen we je geld dan mee? In je ticket. Ja, misschien kan je een heuptasje nemen. Nou goed, het is uh, de zaterdagmorgen. En uh, een week vol gebeurtenissen. En is natuurlijk de, de aanslag op de Telegraaf. gelukkig heeft de Telegraaf niet zoveel aandacht daarvoor opgeëist. Dat valt allemaal wel mee. En je mag uh, nog even iets vertellen. Ik bedoel, de, zullen we er uitgebreid over gaan praten? Dat het aanslag is op de vrijheid van meningsuiting? Hè? Ja. Maar een of andere... Maar de dresscode is dus bloot als het lekker weer is. Ja? Heb je het koud, mag je het aantrekken. Maar hou er rekening mee ja? dat je ongeklede keuzes niet aanstootgevend of seksueel getint zijn. Hè? Huh? Oh. Dat is toch seksueel getint als je bloot loopt daar? Nee, dat is voor mannen natuurlijk speciaal als uh, niet, zeg maar... Uh, want als je gaat bewegen kan het best zijn dat hij natuurlijk... Uh... Dus je mag niet uh, ja. met die spannende beetje uh, met dat leer of zo lopen. Dat je dan wel alles ziet, maar dat het lijkt alsof je gekleed bent. Ja, zoiets. Is dat dan seksueel getint? Ja, ik denk het. Oké. Okay. Ik weet ook niet. Ja, ze zijn misschien bang dat het eigenlijk toch... Ik bedoel, als je op een bepaalde manier gaat dansen... dat is natuurlijk ook gewoon seks ook eigenlijk. Hè? Dat zeiden ze in de jaren zestig altijd. Weet je Rock roll is zeg maar gewoon uh, te pornografisch. Uh, Daar ja. zijn ze hier ook een beetje bang voor. Dat, dat, dat het dans uiteindelijk op, uitloopt op zoiets. Er staat hier ook zo'n ding van... Uh, uh, een verrekijker met een, een stopbord eromheen... van ja. niet gluren nee. of cruisen. Cruisen? Wat is dat dan? Ja. En geen foto's met, met maken of stranden. filmen? Dat mag niet natuurlijk, hè. dat kan niet. Respect voor anderen in je omgeving en voor alle leeftijden. Laat maar. Het is en geen seks, seks, seks is ook verboden. Er zijn nog meer regels dan gewoon als je op straat loopt hier. Ja, eigenlijk wel. Nee, Ik uh, blijf toch thuis. Nou, ja. ik zelf, we hadden het natuurlijk net over de aanslag op de Telegraaf. Ik, hebben ze er niet zoveel uh, aandacht vo uh, voor gevraagd. Uh, voor mijn één krant hebben ze geloof ik twee pagina's. Drie pagina's. Drie, Drie pagina's? Pa oh. Vijf pagina's? En de volgende dag weer twee pagina's. Oh, oh dat is misschien best wel veel. Want ja. ze dachten dat, dat de hele maatschappij tegen de telegraaf was. Vrijheid van meningsuiting was in geding. En elke politieke partij moest er iets zinnigs over zeggen. Terwijl het gewoon een stelletje de waren van de Calawakka. Van de, de Motoclub Calawago. Daar waren ze van, weet je wel? Van, de, van die motorclub met die uh, leren jasjes. Die. Uh, die fout maakte ik vorige week om te zeggen. Want die, ze hebben eigenlijk ook de aanslag gedaan op de Panorama en op de Nieuwe Revue. Dat is allemaal in hun pakket geweest wat ze aan hebben geboden. En nu schijnt het toch een redelijk onbekende motoclub te zijn... die toch al twee jaar actief is, maar gewoon wat meer aandacht wilde. Hebben ze gekregen. Ze hebben wat meer aandacht gekregen. En de Telegraaf heeft ook even wat meer aandacht gehad. En gelukkig gaan er niet van die mensen die bij de Telegraaf werken... in het televisieprogramma zitten en gaan vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt... en hoe ze dat allemaal hebben ervaren... Want dat is allemaal bijzaak natuurlijk. We zijn ook helemaal niet in Vartige de schierig houden. Wat een ook zeg allemaal. Jezus, ik snap best dat je het zwaar hebt. Maar om dat nou in elk televisieprogramma uitgebreid te gaan vertellen. Gast, hou op. Get a Ja, ik weet niet. Ik kan daar, ik kan daar, oh. kan daar slecht tegen gewoon. Ik, wil, ik Tuurlijk uh, strijd je voor het grotere goed. Maar om nou elke keer dat te gaan vertellen. En dat, <lacht> dat de directeur of de, de... Nu niet meer ik weer de man van de Telegraaf... dat hij zo onder indruk was van zijn werknemers. Jezus, wat een borstklopperij allemaal. Ik had daar toch wat moeite mee. Het maakt, het, ja, ik, ik moet wel toegeven. Het is ook een slecht, die aanslag. Dat is echt... Uh, ja, ja, nee, dat... Uh... Dat, dat blijft uh, buiten kijf. Dat is hezen. Zeker zo. Maar goed, genoeg daarover. En uh, je bent nog even aan het kijken op de activiteiten. Ja, uh, bij bloot gewoon. Ik kijk of ik nog bloot zie. Maar ik zie helemaal niks bloot. Oh. Maar ze hebben dus ook een wandel en doeweek Maar het is ja. allemaal in je blootje. En het bloot gewoon is een tijdschrift over na -recreatie. nou wel grappig ja Goed, we moeten onszelf ontwapen en gewoon bloot naar zo'n festival. Festiviteit, gaan festival. Op het Naakstrand. Goed, wat heb ik gestart? Altijd een vraag. Albert Hammond Jr. heeft een nieuw cd uit. Francis Trouble. Ja, die vrouwen kunnen voor heel veel problemen zorgen. Die zijn zonder leerde jasjes, maar toch. De knagen aan je. Muting, beating. Zaterdagmorgen. Ja, goed. Niet iedereen is wakker. Dat geeft ook allemaal niet. De dus zaterdagmorgen, je hoeft nergens toe. Oh wel. Oh, je moet nog wat klusjes doen. Ja, je moet nog wat klusjes doen en boodschappen doen natuurlijk. En vooral het geld moet weer worden uitgegeven. Dat is heel belangrijk. Breng die economie gewoon maar weer op gang, hè? Dat is de bedoeling. Goed. Nou, uh, nieu nieuws natuurlijk over... Uh... Als er gesjoemeld wordt, dan is er sprake van fraude. Oh, en ja? als leraren dat weten, dan moeten ze dat direct ook melden. Want dan moeten we het openbaar ministerie gaan uh, inschrijven. Ja, ja, die vertelde... Het was natuurlijk uh, was een of andere lerares op een of andere school... was ik vanochtend in de krant. Die had gewoon een paar lievelingetjes in haar klas... nog een iets hoger cijfer gegeven. En toen had ze tegen die lievelingetjes gezegd... die jongens... Niet verder zeggen hoor. Ja. Niet verder zeggen. En uh, die had het tegen moeder gezegd. En die moeder... ja. Dan echt een verlinkje. Gewoon een collega. Die werkte zelf ook in het onderwijs. Die had zoiets. Maar dat kan je niet. Dat ga ik vertellen. Je ja, gaat je eigen kind erbij lappen? Nou, blijkbaar wel. En tussen uiteindelijk hebben ze nu deze vrouw. Uh, zeg maar even buiten haar functie gezet. Ze hebben niet verteld wie het was. Maar ze gaan wel een goed gesprek met haar voeren. En ze mag misschien wel blijven op een andere school. Dat soort dingen. Dat, uh, ja, gewoon verplaatsen. En uh, ja, om haar echt helemaal naar nou, uh, het vak uh, te gooien. is ook te kort door de kortere bocht. Maar het schijnt dus op verschillende scholen dat het gebeurt dat sommige cijfers gewoon worden ingevuld. Terwijl ze niks hebben gemaakt. Oké. Okay. Ja, er wordt wel een beetje veel gesjoemeld met de maar cijfers. Ja, ik weet nog heel goed, ik zat bij Engels en er was er een meisje en die had hij huis ook gewoon niet gedaan. Die zat voorin en die had altijd wel een grote cleavage En hij vond het ook helemaal niet erg. En toen had ik zo van, jee lul. Weet je wel, ik heb mijn best gedaan. En ja. uh, zij heeft gewoon de looks en zij uh, zit gewoon te zwijnen, hè. En heeft, heb je nog contact met haar? Wat heeft ze nou voor functie bekleed in de maatschappij? Geen idee. Geen idee? Ik zou, Voto, ik, zou op, ik zou eens kunnen kijken op Facebook of ze nog bestaat. Ja. Het grappige is, gisteren zat ik bij Louis Thru van de BBC. Oh, zat ja? te kijken. En het is echt bizar. Die duikt dan in de wereld van de gokkers. En die ging in Las Vegas verschillende mensen bezoeken. Die daar echt dagenlang een kamer hebben geboekt. En die dan echt... 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, 3 ton. Echt door, met een paar dagen er doorheen jassen. Niet winnen? En niet winnen. En, oh, dan, ja. en dan echt een paar dagen helemaal jippie uh, zijn. Want ze hebben een paar, uh, paar ton gewonnen. Of een paar ton, een paar, uh, paar duizend hebben ze dan gewonnen. Dus en ze zeggen, ja, I'm on winning street, weet je wel. En uiteindelijk dus dan uh, uh, heeft hij een van die mannen gevonden, Ellen En Ellen die gaat dan naar huis. Hij heeft van, de, van de casino heeft hij een paar keer gewoon geld gekregen om toch door te kunnen spelen. Want die man heeft thuis meer geld, maar dat kan hij dan even niet krijgen. En die krijgt hij van... Zeg, maar het casino zelf kreeg hij, kreeg hij 3000 dollar om verder te kunnen spelen. Want ja, hij kwam elk jaar. En elk jaar maakte hij toch wel iets van een ton, anderhalf ton maakte hij op. Dus ja. hij had wel drie, vierduizend euro. Dat mocht hij als cadeautje terug hebben. Dat had hij uiteindelijk opgemaakt. En toen kwam hij hem tegen. Vlak voordat hij wegging, die Louis Thruitt, dan zegt hij... En, are you winning street? Uh, no, no, no, no. Hij had wat meer geld uh, verloren dan hij normaal had verloren. Hij had uiteindelijk. Wat had hij nou verloren? Drie ton! Drie ton had hij verloren. Met zijn uh, weekje in uh, Las Vegas. En uiteindelijk ben ik die naam eens gaan googlen. Ja? Die naam van Ellen uh, van Louis Through. En het bleek dus dat uh, een of andere internet zei... die is er ook heel goed in om dat uit te zoeken. Er zijn dus meer mensen die denken zoals ik: zo van. Ja, maar wat is er van die man terechtgekomen? Want al die mensen in Las Vegas zeggen dus: dat kan hij hebben, thuis heeft hij een paar miljoen liggen. Maakt ja, hem ja. allemaal niet uit, weet je wel. Ja, geloof dus ik, daar geloof ik ook helemaal niks van. Daar geloof ik ook helemaal niks van. Want die mensen willen gewoon eh, dat een, een klant eh, gewoon geld eh, uitgeven. Dus uiteindelijk bleek dus, deze man gesignaleerd te zijn als uber taxi chauffeur oh? Dus ik weet niet of dat een hobby is of dat dat echt zijn inkomen is. Maar dan denk ik, misschien heeft dus hij misschien toch wel als, een probleem. Misschien heeft hij toch al zijn geld daar wel in Las Vegas achtergelaten. Oh, vreselijk. Eigenlijk. Interessante materie. En het is ongelooflijk wat voor geld die mensen gewoon in een korte tijd er doorheen gooien. En ja, onbewust ook, weet je. Gewoon drie automaten tegelijkertijd laten rollen. Weet je al echt duizenden euro's inzetten tegelijkertijd. Ja, het is echt ja. totaal mijn wereld ja. niet. Ik voel er helemaal niks bij. Ja, ik heb gisteren of eergisteren, pas geleden, weer die Oceans 11 gezien. Ja. En dan was het zo van dat zij. Uh, He, dat was met, uh, uh, met Damon en zo. Ja, oh ja, en weet je, al die gasten ja. die dan met z'n allen bezig zijn bij die casino's. Ja, ja, ja, en wat ja, ja. ze dan doen met, uh, met dobbelen. Dat ze dan inderdaad op het laatste moment een dobbelsteen. echt Nog even een extra rukje, dat het ja. net goed valt. Maar dat ze dan bij iemand precies op het moment van nou... Hier, uh, laat ze expres een munt liggen. En dan uh, als ze dan doorgaan, dan uh, dat iemand anders dan uh, de, grote, de grote pot krijgt. Weet je wel, Dus uh, zoveel miljoen. Ja. En dan denk ik echt van, uh, wauw, als dat toch eens echt komt. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet nou, het lijkt me niet. Nee. Nee, de Ocean Eleven, dat is echt zo ver van de waarheid. Maar oh, Wel leuk. Wel het is wel weer grappig. Ja. Maar goed, ik heb er ooit rondgelopen in Las Vegas. Ik ben er ook geweest. Ik heb er ook een dag uh, geslapen. En het is leuk om dat mee te maken. Zo'n winkelcentrum waar je echt, echt elke moment van de dag kan gokken. Dat is leuk. Maar ik heb mijn geld in mijn broekzak gehouden. Ja. Ik heb er niks mee. Nee, ik ik nee. ga op andere dingen. Ik, ik, ben, gok... ik ben het de grote uh, scheider voor. <laughs> Precies. Nou goed, straks onder andere Zandvorste bericht. en ook weer een stukje geschiedenis in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is vandaag natuurlijk uh, 30 juni. En dan vragen we ons dat af, wat is er allemaal gebeurd door de jaren heen op deze dag? Jullie ja, zeggen een paar interessante, met de, interessante zaken. Een paar dagen, of een paar weken geleden speelde hij op Pingpong deze Valent Brian. Ik het een mooie muziek. Ja, Brian Vellen. Hij is van Glass Anthem, Ga Gas Anthem Light Anthem, Nog een keer. De Gas Light Anthem, Ja. En daar is die zanger van. Hij doet ook solo werk. Want dit is namelijk ook uit zijn solo project. Uh, hij zit nog wel in die band. En uh, binnenkort komen zij ook naar het Nederland. 27 juli spe spelen ze in Paradiso uh, Paradise Podium. Podia uh, 013 in Tilburg, sorry, ik haal ze allemaal door elkaar. En goed, uh, daar zijn nog kaarten voor en dat is niet ontzettend duur. Maar goed, dit is de laatste single van uh, dat solo-projectje van hem. Dus <coughs> weet je het allemaal? Uh, ja, goed, uh, wij kijken nog even de wereld in. Er zijn altijd weer wat aparte berichten die we aan jou als luisteraar moeten melden. Ja, nou, nou de, de grote vraag is van heb je het of heb je het niet? En wat we hebben we het nu over? Over Big Dick Energy. Wat is dat nou? Big. Maar het uh, is helemaal niet wat diept. Uh, ja, ja, het is eigenlijk wel. Dat uh, betekent van, he, uh, heb je de uitstraling van iemand met een grote penis? Oh. <laughs> maar met name op Twitter worden sterren al door tienduizenden mensen altijd langs de medelat gelegd. Maar uh, het was vroeger. Noemde het eigenlijk uh, de X-factor. Maar het wacht zo... even. Ik zie daar een foto van Martine Bijl erbij zitten. Huh? Ja, ik weet niet. Ja, dat vind ik dan wel grappig. Nou, de, zij heeft het ook al denk ik. A, uitstraling. De een X big dick. Big dick. Ja. Jij, ja. Okay, ja, het geldt verder. ook voor vrouwen. Ja. En uh, de oorsprong daarvan gaat eigenlijk naar de dood van Anthony Bourdain. Ja? Een Twitter gebruiker memoreert de chefkoop begin juni... om zijn niet te ontkennen Big Dick Energy. En het uh, bericht uh, ging viral. Maar het werd pas echt een hype toen het gelinkt werd aan Pete Davidson. Een comedian met een vrij doorsnel uiterlijk. Maar die volgens het internet Big Dick Energy ademt. En uh, veel Twitteraars geloven ook dat daarom Ariana Grande... zich om die reden met Davidson heeft verloofd. Okay. Dus het is wel heel apart. Maar als mensen tegen jou zeggen: hé, hey, uh, dik of uh, uh, lul. Dan, dan. ja, ze vinden je niet helemaal een vreselijke vent. maar je doet wel iets wat niet, net niet helemaal kan, weet je nee, hey, maar, lul, man. Nee, maar dat iemand big, dick energy hebt. dan is het iemand die, die, uh, die echt zo kan lopen en dat mensen. Uh, hun aandacht naartoe gezoogd wordt. Die, die, die heeft dat. Uh, in Frans noemen ze dat je ne sais quoi. Die heeft iets. ik kan het niet benoemen, maar die in... heeft wel enorme aantrekkingskracht op andere. Een uh, uitstraling. Het gaat om uitstraling. Maar zie je dat zeg maar in het Mokro-mafia-idee dan? Dat je ah, denkt van, op nee, uh, elk nee. moment uh, dat pistool van hem trekken? Of, nee uh, hoor. Nee dat hoor. Maar zo heeft Justin Bieber het dus volgens 10.000 twitteraars wel. Maar Justin Timberlake niet. Okay. Dan Glam Angela Merkel heeft het wel. En uh, Serena Williams, maar Kenai West? Nee, David Beckham heeft het ook niet. Hey, dus hey. inderdaad dat, uh, dat je er toch naartoe gezogen wordt gewoon qua... Persoonlijkheid. Oh, Oké. Okay. Nou, ik vind dus, het nou, toch ja. wel een moeilijke materie vallen, omdat er ook een vrouw bij gehaald wordt. Ja, Rianne ja. schijnt het wel te hebben, maar... Ja, Rianne en, zit daar beens in een stoel... Uh, maar er staat die nou, wijf van... You're kijken. all talking about big dick energy. As if you haven't seen this photo. Dan dus zie je haar dus heel, heel sexy op een stoel zitten... met een uh, doorschijnend ja. gewaad. Nou <laughs> ja... Nou, dat ziet maar het ziet meer zo van... Uh, ik heb vandaag geen zin om iets te doen. Zo ziet het er meer uit. En dan kan je ook wel een mooie rode jurk aan trekken. Ja, en dat je probeert onder de jurk te kijken, maar toch is het dan, dan sensueel. Dat is iets seksueels, big dick, is toch iets meer dat je iets nog moet betekenen in de maatschappij, volgens mij. Zo, zo kan ik het een beetje uit, ja. uithalen. Nou, ja. nou het is weer een nieuw kreet in de maatschappij. Ik ken het niet. We hebben nee, wat ik geleerd. ken hem ook niet. Ik nee, het van het vond het, het heel verrassend. Het, het is verrassend, uh, big dick. Nou, ik ga eraan werken, want ik wilde ook van uh, uitstraling hebben. Maar ik denk dat ik gewoon een lulletje roze water blijf, denk ik. Helaas. Oh ja die wielkoop. ja wat een wilde goos, hè. Ja. <laughs> maar het vindt ja. toch een beetje seksueel voor je. Ja.